...en Yasser Arafat. In 2006 ging hij met pensioen. Mike Wallace was 93 jaar. In Frankrijk is een kind van 6 omgekomen toen de vloer inzakte... ...tijdens een protestante kerkdienst op de eerste verdieping van een gebouw. De dienst was in Pierre Vitte, een plaats ten noorden van Parijs. Er waren ook 34 gewonden. Een kind van 2 en een vrouw van 42 zijn er slecht aan toe. Ongeveer 150 brandweerlieden waren ingezet om alle mensen uit het gebouw te halen...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 Place. You're every minute my friend. Yeah Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Barbara Boretska. Zij heeft samen met René Argonijt eh, drie boeken geschreven. En we hebben het nu hoofdzakelijk over het boek Liefde en Vrijheid. Eh, over zelfliefde, zielsverwanten en liefdesrelaties. Daar geven jullie ook cursussen in. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Ja, het zijn fantastische cursussen inderdaad. Omdat vooral kom je van de hele goede energie...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 Is, uh, ja ik werk ook hevig met kristallen, zijn, uh, op dit moment hevig kristallenwezens bij mij inderdaad. ik heb ook hier naar de uh, radiostudio uh, er liggen hier gebruik. ook heel veel kristallen. <lacht> ik vroeg net of, te, of ik daar iets over mocht zeggen, maar er liggen echt heel veel kristallen die, dus ze zitten ook overal volgens mij, want uh, <lacht> op de hoofd, op de buik en uh, <lacht> het ligt hier voor ons, dus uh, die, ja, het uh, geeft een hele mooie energie nu. ja, ja klopt. Ja, het voelt prettig. Ja. <laughs> misschien toch gewoon ja. om zo uh, te kijken van... De... Ja. Ja. Uh, we gaan even terug naar de school voor adelaars. Uh, daar geef je dus cursussen mee en je doet huisreinigingen. Ja. Zijn dat huisreinigingen bijvoorbeeld met Salie of bedoel je echt energetisch? Vooral energetisch. Uh, ik heb net uh, al verteld hier, dat ik ook hier, dat jullie huis gaan ook reinigen. Dus dan, ik voel dat terwijl ik met jullie praat, ga even mijn energie hier naar dit plek gaat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 en ik denk dat ik die droom geef verwezenlijk, omdat ik in mijn cursussen ook mensen kan begeleiden, inderdaad, om kapiteins te worden, of de andere adelaars te worden, zo vrij als de adelaar, inderdaad. Je hebt daar een prachtige metafoor over, hè? van de adelaar en de kip. Ja, klopt. Kun je die vertellen? Ja, dat is van een van mijn favoriete schrijvers, de mello. En het komt van de oude Indische wijsheid, inderdaad, dat gaat over de maat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 ...en uh, hij kwam ermee naar de oudste en wijze kip... ...en hij heeft gevraagd wat is dat, wat is dat? Die was zo vol bewondering inderdaad... ...en die wijze kip zei tegen hem... Uh, ...vergeet het, want uh, hij is adelaar, hij is koning van de hoge uh, divos van werkelijkheid... ...en wij zijn mijn kippen, dat is vergeten, denk niet erover... ...wees maar goede kip, wees maar blij met die kip ook...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 En uh, ja, dat is, het blijft open. Of die Adelaar ontwaakt en echt kan doorzien dat hij echt Adelaar is. Of inderdaad gaat hij sterven als de kip. Dus dat is een mooie metafoor voor mensen. Iedereen van ons is die Adelaar inderdaad. Hij heeft de ziel. heeft die uh, monade in zich. heeft is gecreëerd voor grootsheid. kan echt vliegen. En hij heeft enorme vermogen in zich inderdaad. En, uh,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 gaat je energie lekken nog door die energiekanalen, omdat je vastziet aan die situaties, als je dat nog niet helemaal in je verwerkt, getransformeerd en daardoor kan je ook niet wie je ware zelf zijn, wie je echt bent, omdat je vastziet aan die banden inderdaad. En op bevrijdingsdag gaan we mensen helpen om je te ervan te bevrijden. En verder hebben we nog andere hele mooie kristallen workshops waarin je kan werken aan het transformeren van je onzekerheid bijvoorbeeld, of je angsten transformeren.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 te beschermen, je derde chakra beschermen dat is in je bike waren je aan je aangetrokken is gemanipuleerd, waardoor je je beste moet doen doen wat anderen willen tien kopen koppen in de winkels waarvoor reclame gemaakt wordt dat je bent uh, niet echt je ware zelf als je niet genoeg bescherming krijgt aan de anderen oké, okay. we gaan naar een stukje muziek op.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 of iets liefdevoller gaan maken, ook voor anderen nou, die noemen. Ik begrijp ook nu gewoon waarom ik het zo uh, ook leuke muziek vind. Ja, <laughs> dus fantastisch. Dat is het gewoon helemaal duidelijk. <laughs> en hey, We gaan uh, even een stukje muziekbespreking doen en uh, nou, getrouw gaan we eerst even een klein stukje luisteren. Uh. Nou, jullie hadden het natuurlijk allemaal gehoord, hè? dat is uh, Nina Simon.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 Dat had ik helemaal niet... Uh, ik nooit geweten. Wel nou, grappig eigenlijk. Misschien zijn we er wel eens uh, tegengekomen. In Weet jij veel? Dat zou maar kunnen. Ja, precies. Nou, ondanks uh, dat Niel Simone veel nummers uh, zelf uh, schreef... heeft ze ook veel covers gezongen. Denk daarbij aan The House of the Rising Sun. Kennen we allemaal natuurlijk. I Put a Spell on You. En Here Comes the Sun. Van Lennon natuurlijk. Ook heeft zij Feeling Good gezongen. En... Nou weten jullie waarschijnlijk al waar we naartoe gaan natuurlijk. Een nummer waarmee ze zelfs de band Muse een, een hitje mee gescoord heeft. En ja, Muse die maakt er een keihard nummer van. Maar je zal horen, de versie die wij gaan draaien is iets, iets rustiger. De grootste hit met het nummer Feeling Good werd vele jaren later gescoord door Michael Boubley. En zijn warme stem en perfecte timing zijn al bijna net zo uniek als die van Nina Simone. Maar dan toch wel in een heel andere genre. En wel grappig dat ze dan hetzelfde nummer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 Geldere ster. ster ja. ja, En die is nu zelf zichtbaar als je sterren van Orion kan vinden. Dat je Ik moet heb drie... Orion ja. de Orion van week gezien. Ik ben inderdaad. voor week vrijdag naar het uh, sterren hoe heet het ding? De, uh, ja. Sterrencentrum geweest. Ja. Uh, ja, dat als je drie gordelsteren van de Orion volgt inderdaad naar beneden toe, iets van vijf keer ongeveer, zo groot, zo groot als die drie gordelsteren, dan kom je alle helderste ster tegen, die ook door Egypte, en en wel andere oude culturen ook wonder werd. En dat is de Sirius. En dat zijn eigenlijk twee sterren die één vormen. Dat, dat is ook heel mooi voor liefde. Dat zijn dat is binaire sterren. Dat is twee sterren die eenheid vormen. En de, de Sirius transmiet de frequenties van de liefde en vrijheid. Dat is energie. Die aarde bereiken en die mensheid helpt om zich steeds meer te bevrijden. En ook in de relaties, perfecte uh, nieuwe tijd relaties vormen. Waarin liefde als vrijheid vergroot. En andersom. Oh, inderdaad, en niet uh, belemmert ja, ik heb ook een stukje in jouw hoek gelezen, daar staat ook uh, in uh, dat als je um, heel veel mensen wil helpen um, dat het ook iets uh, eigenlijk voor jezelf belemmert klopt dat?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 het mooiste wat je je kan voorstellen, inderdaad. Dat is het verschil tussen lust en liefde.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 dus die karrière, heb ik en, uh, ja, het was niet de bedoeling dat ik het hele leven met wetenschappen uh, alleen maar mij bezighoud, omdat ik kwam als spirituele wezen hier op aarde. Maar je hebt het wel nodig gehad om te kunnen zijn wie je nu geworden bent. Ja, inderdaad. Dat is in een bepaalde fase van het leven. haal je uh, bepaalde kwaliteiten ontwikkelen dat dus ik heb ook die mentale kwaliteit ontwikkeld, die ik onder andere voor de boeken kan gebruiken. Of die beta-kwaliteit van wiskunde, van natuurkunde, inderdaad. Waardoor ik op geordende manieren kan praten en...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 Ja, ik ben onder andere ook kristallen Ik heb gegeven met kristallen te maken. Ik was al in Polen omringd door Poolse bergkristallen. Die heel populair zijn. Mensen hebben vooral bereikbare vormen van kristallen thuis. In de vorm van glazen, bordjes en zo. Iedereen heeft zoiets thuis. ik was al omringd door de kristallen-trilling. Als vanaf kind af. En ook door hele bijzondere steenamber. Dat Poolse barsteenamber. Barsteen, ja, maar het is geen steen, hè? Ja, het wordt wel Bernstein genoemd, maar het is een uh, hars. Een hars ja, precies. ja, inderdaad. Maar ja. mooi, met vliegjes erin. Ja. Ik kan er wel ja. nog vanuit bepaald gaan. gaan. Hele diepe, <laughs> mystische vibratie. Het is goed voor communiceren, hè? Heb je een uh, ja, barnsteen niet echt nodig, geloof ik? Je, je inderdaad, bracht, uh, maar die twee meer, omdat die geeft de pluto-vibratie in zich. En ik was geboren op het moment van een heel bijzondere drievoudige conjunctie tussen pluto, Uranus en Mars. Dus ik heb ook die pluto-energie, ook in mij, en die gv van mij betekent en onder andere barnsteen, die brengen die Pluto-energie op aarde hier. Mooi, de planeet Pluto. Ja, dat yeah. heeft hele diepe metafysische kanten, inderdaad. Mooi. Liefde is uh, overal. Love is all around. Wet, wet, wet.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 Uh, nee. Wel Welk lichaam je gaat kiezen? Ja, maar ik bedoel, de meeste mensen zitten niet thuis in hun lichaam. Die worstelen met die lichaam. Die zijn bang van het lichaam, bang van de ziektes en zo. En die proberen zelfs ontsnappen van het lichaam. Dat zijn heel weinig mensen die zich goed in hun vel voelen, thuis voelen in het lichaam en thuis voelen op aarde inderdaad.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 Dan krijgen ze de mooie cd erbij. Met de, ja, liefde de en vrijheid cd ja. met twee hele mooie begeleide meditaties met energietransmissie. Als je zegt dat je luistert naar van, van Radio Inspiratie, dan krijg je die cd gratis de waarde van 10 euro. Dat ja, is een mooi cadeau. Ja. Uh, ja, wij hebben ook een inspiratiespel. We gaan het naar je opsturen. We hebben het normaal bij ons, maar... Het is een cadeautje de... voor jou. Maar oh, een dat cadeautje fijn. voor jou. Komt eraan. we beloofd zijn, uh, konden we het allemaal niet meenemen. Dus sorry, het wordt je op. Uh, naar dank je, toe je wel, fijn. Komt naar je toe. Rob, Rob, uh, dank je wel voor de techniek dat je weer hebt gedaan. En natuurlijk voor de muziek. Uh, ja, graag gedaan. Bijna. Graag gedaan. Het was erg leuk om te doen. En uh, leuk om, uh, om ook met, uh, met jou eventjes erover uh, te hebben, Barbara. Dat is leuk. Ja, nou. Fijn dat we enthousiasme delen. De ja, de, ja de, precies. Ja. Nou ja, Mario, bedankt natuurlijk voor je Mario-bijdrage. Inderdaad. <laughs> voor je hele mooie hartenergie die ik van je vol inderdaad. Alsjeblieft.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 Rapper Gersper Doel werd op paaspop uitgeroepen tot 3FM Serious Talent van 2012.